De velden strekken, de getijden rekken, de koude komt de zonnige gestaag omlaag. Ze kijkt nog even en maakt alles rood. De winter komt vertellen, de teksten oh zo oud, sliert in de lucht. De vlogjes dalen met hun verhalen, bedekken met hun stemmen. De bladen reeds vertrokken, losgelaten, heen gegaan, opgestuivd bruin en geel. Elk dag... winden in de naderende uren, die de koude wind, de borduur, wezens, Te raken alles aan. We vriezen de rivier, glitterdingen op het veld. Trekken door de velden, de paarden niet trekken met een vries van onder zonder te veel geweld. Geduld verschuift de kaar een koetsier goed ver Klaar een bord met met en soep Knallen uit de grond, de dampen dringen Diep door, daar is het eten voor Diep, dieper dringt het door in de ziel Klein gebed dat zo ontviel Diep, dieper drinkt het door in de ziel Klein gebed dat zo ontviel Dat de zon Thank you. De koude, de warme handen vinden ons langzaam om alles tot wel weer.